ZFM Verkeers... Verkeersendate Verkeers... van ANWB In Noord-Holland staan nu 24 files. De meesten leveren echter maar een minuutje of vijf vertraging op. Dit zijn de, de uitzonderingen. A2 richting Amsterdam tussen Breukelen en Knopend Holendrecht... Uh, heb je nu 10 minuten vertraging. De A7 richting Amsterdam tussen Horen Noord en Purmerend Noord. Een kwartiertje extra A9, ook maar Amstelveen. Tussen Heemskerk en het knooppunt Rotterpolderplein. 10 minuten vertraging. En de N201 vanuit Hilversum staat tussen Nederhorst en Berg. En de aansluiting met de A2, 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Voor maandag 2 maart en we tellen nog steeds af. 62 dagen, 14 uur, 52 minuten en 30 seconden precies tot de Formule 1. Mijn naam is Walter Sands, ik ben tot 10 uur bij je hier bij ZFM... met de lekkerste oude en nieuwe muziek. Goedemorgen. 9 over 8 hier bij ZFM. Een druilige dag, 4 graden, maar het wordt droog. Het regent nu nog een beetje en we gaan gewoon lekker zonnig beginnen. Vol met deze Shakira en Alejandro Sanz hier bij ZFM. Goedemorgen. Lupido que todos Que vuelvas rogando perdón, si lloras con dos ojos secos, llorando de Ik zie het niet pas, dus ik zeg een bon dia. Wat ga dat Doe kreeg die vibe van Tina. Ik ben zelfstandig, wil die band zelf zien, ja. Ik wil mijn money wit, wit, net als Campina. Weet je, voor mijn vibe ben je wel dat lang Ik ben geïnteresseerd, breng het voor mij. Inderdaad niet eens, ben je zelfs mijn sunshine. Yeah, yeah, yeah. Alia, oh schat, ik voel je vibe, breng het hier voor Alia. Een volwassen man, dat is wat ik in je zie, ja. Ik ben van Stradang, maar nu me zien aan Die slachtje breng me good, good vibes voor me Zot ik voor je vibe, breng het hier voor Alia Ik ben voor awesome man, dat is wat ik hier zie. Ik ben van stranaan, maar die man nu me zien aan Zot je breng me good, good vibes voor Alia Noem met energie, wil alleen maar good vibes Yeah, yeah, yeah Coca-Cola, bottle, leather, money nice Yeah, yeah, yeah This is not my lifestyle, geen tijd voor die the lights yeah, yeah Zullen deze meid willen zetten in ijs? Ja, ja, ja. Vertel het me, Tammy, wat je voelt als ik je touch. Vertel me dat doe zei waarom vliegen naar de bocht? Bambi, schatje, ben je nu pas in love. De good vibes is precies waar je het zocht. Ik weet, je voelt mijn vibe, ben je dat het tijd. Ik ben geïnteresseerd, breng het voor mij. Je in die geval niet eens, ben je zelfs mijn sunshine. Yeah, yeah, yeah, kom hier. Schat, ik voel je vibe, breng die hier voor Alia. Een verwaasd man, dat is wat ik hier zie. Ik ben vast aan maar die man noemt me sina. Schat, je brengt me goed cool vibes voor Alia. Schat, ik voel je vibe, breng die hier voor Alia. Een verwaasd man, dat is wat ik hier zie. Ik ben vast aan maar die man noemt me sina. Schat, je brengt me goed cool vibes voor Alia. Nieuwe Alia en ook die hooi hier bij ZFM, waar het inmiddels kwart over acht is. Doe even wat rustig aan nu, Arizona Servas, Roxanne. Goedemorgen. Roxanne, Roxanne, all she wanna do is party all night, goddamn, Roxanne, never gonna let me but it's alright. She think I'm a asshole, she think I'm a player, she keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne, Roxanne she wanna do is party all night Met her at a party in the hills, yeah She just wanna do it for the thrill, yeah Shorty drive a poodle with no top But if I throw this money, she gon' drop ay. She don't wait in lines if it's too long She don't drive the whip unless the roof off Only wanna a car when the cash out Only take the pick when the ass out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 In LA, yeah. Got no breaks, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bass, yeah. See the chain, yeah. It's a LA, late, yeah. Swipe the chase, ooh, now she wanna date, yeah. Straight in no boo, on the coast, ooh. Shorty only like cocaine and whole foods, yeah. Snapping all up on the grandma's, going crazy. Now she wanna fuck me in the foreign, going hey of Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laughs, true. Malibu.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 Arizona Servas, grote hit op dit moment. Hier bij ZFM, waar het 17 over 8 is. En heb je ook zo van gisteren van de zon? Heerlijk, hè? En toen zag ik al die strandtenten weer opbouwen en alles. En toen doe ik ook één denken aan dat polygoonfilmpje van net na de oorlog. Ik heb opgezocht en ik laat hem zo even horen. ZFM staat op. Nog ligt het Noordzeestrand verlaten. maar reeds bereidende badplaatsen langs onze kust... zich voor op het komende seizoen de opbouw van de consumptietenten wordt de laatste hand gelegd. De nieuwe boulevard van Zandvoort nadert zijn voltooiing. In deze badplaats zal men van de zomer, evenals voor de oorlog, weer kunnen zwemmen in een zoutwaterbassin dat tegen de duinrand aangebouwd wordt. Het terrein ervoor wordt met behulp van bulldozers geëgaliseerd. Overal staan de strandstoelen al te wachten op de eerste gasten. De terrassen op de boulevards noden ook reeds tot een zitje. In de dorpen krijgen de winkels een nieuw kwastje, een nieuw steentje of een nieuw doekje. Alles moet er piekfijn uitzien. En als van oud strachten ook de particulieren een seizoengraantje mee te pikken door een deel van hun woning te huur aan te bieden. Ja, in onze badplaatsen leven de mensen nu echt naar de zomer toe. de over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 Ja, Wendy Moore, onze Zandvoortse Wendy Moore, die ook ambassadeur is voor de Pride hier in Zandvoort. Ja, en dan gaan we nu verder met Charlie Put. Hallo, hier bij ZFM, waar het acht voor half neemt. Goedemorgen. Drunk, what else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but I promise there are no feelings involved. Honestly was it really just for show Yeah she said save you Aliput hier bij ZFM. How long has this been going on? Vijf voor half negen en eigenlijk zou ik nou de nieuwe Lady Gaga moeten draaien. Maar nou, ik vind hem niet zo. Ja, die nieuwe Lady Gaga. Ja, Stupid Love heet hij, Ik vind hem ook niet zo bijzonder. Mocht je hem wel willen horen, bel dan 023 573 0393. Dus 023 573 0393. Mocht je de nieuwe Lady Gaga willen horen. Maar ik draai hem vooralsnog niet. Ik ga lekker een oude draaien. Het uh, is Night Fever. More than a woman. Ook lekker. Fever, The Verst, More Than A Woman. En die draaien we dus in de plaats van de nieuwe Lady Gaga, want echt, ik vind hem niet zo bijzonder. Dat terzijde gaan we gewoon lekker verder met George Michael en Mary J. Blinds. As het oude nummer van Stevie Wonder, hier is die. Meritip hier bij ZFM, waar het half negen geweest is. Ja, het geluid van Van Voort. ZFM. ZFM. Dan als je wakker bent. B-52's met Love Check. En ga even terug weer naar Nederlandstalig. talig Doe maar. En Doe maar kwam terug. En die had toen een nieuwe plaat uit. Maar dat is ook al 20 jaar geleden. Ik hoop niet dat je... Het jengt voelt Omdat ik geen spadje... Voet kan zien... Nee dan zo'n klootzak Die zonder noodzak Zomaar iemand doodstak Uit verveling Klootzak, klootzak, klootzie zonder noodzaak. Stom maar iemand doodzaak uit verveling. Nee, ik nee. nee, kan niet van geweld, ook niet op een voetbalveld en van gesnellen van gescheld. Hou, oh, ik kan helemaal niet, Ik kan niet van kapot van in een van ver 2000. En dan kijk ik even op de weg. Drukke ochtendspits, 122 kilometer. File hier in onze regio. En dat is echt veel. Voornamelijk rondom Amsterdam. Maar ook de A9, A2. Echt, het staat allemaal weer vol. Maar goed, zo weten we het natuurlijk al. De vakanties zijn voorbij. Wij gaan gewoon door hier bij ZFM. Waar het 20 voor 9 geweest is met Amvok. You got Your Girl and Gone Plaat van 50 jaar geleden, vies 1970 Johnny Taylor Leuk om die weer eens te horen Gaan wij terug naar 2020 met een nieuwe maan Van haar nieuwe album Onverstaanbaar De titeltrack, Onverstaanbaar Hier bij ZFM, Goedemorgen. Ik zou beter moeten weten Maar het doet me toch steeds meer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 Onverstaanbaar prachtige nieuwe plaat hier bij ZFM. Goedemorgen. Het is tien voor negen. We gaan nog even lekker door tot tien uur. En bijvoorbeeld met deze plaat uit de jaren tachtig. Scruty Polity. The World Girl. I'm 85 en de cd doet het nog steeds. AAD staat er dan op. Analoog opgenomen, analoog gemixt, digitaal overgezet. Erg leuk om weer eens te horen. Hier bij ZFM waar het 5 voor 9 is. When you came in the air A shadow filled up with doubt I don't know who you think you are But before the night is through I want to do bad things with you I'm the kind to sit up in his room And eyes filled up with blue I don't know what you've done to me But I know this much is true op HBO. Ja, nu is het bijna negen uur en zit uh, het eerste uurtje zit alweer op, maar niet voordat ik, ik, niet, ik, wil, ik ga niet weg voordat ik je verteld heb dat uh, vanavond een extra alternative FM is met Rob Koper. Rob Koper. Ik ben echt helemaal in de war vanochtend, Jaap Koper. En uh, dan gaan ze het hebben over de vierde ronde van de Rob Acta Awards. En uh, Jaap, die praat je helemaal bij. Goed, naar het journaal. Nog een tweede uurtje, ik hoop dat ik dan wakkerder ben. En we beginnen in ieder geval met Casey in the Sunshine Band. Lekkere Dance Classic, zoals altijd. Na de klok van negen op 7M in de ochtend.